Het was voor meneer Taylor niet makkelijk om in zijn leven vol veranderingen tijd in te ruimen voor gebed en bijbelstudie. Maar meneer Taylor wist dat het van levensbelang was. En er is een biografie over zijn leven geschreven en daar refereerde dit naar en daar komt het ook uit. De schrijvers herinneren zich nog goed dat ze maand na maand samen met meneer Taylor op karren en wagens door het noorden van China reisden. En s'nachts vaak in zeer armoedige herbergjes verbleven. Vaak was er maar één ruimte voor alle reizigers en dieren bij elkaar. Doet een beetje denken aan de kerststal van Jezus. En dan dit: als de slaap dan een zekere mate. Van rust had gebracht, hoorden ze een lucifer en zagen ze een flikkering van kaarslicht. Dat meneer Taylor, hoe moe ook, verdiept was in het bijbeltje dat hij altijd bij de hand had. Van twee tot vier in de nacht was meneer Taylor bezig met bidden en bijbellezen. Want dat was de beste tijd om God ongehinderd te kunnen dienen. Tot zover een citaat wat ik tegenkwam van meneer Taylor. En deze man, die had zo'n behoefte om met God contact te hebben. Of hij wist zo dat het belangrijk was om tijd te hebben, om Bijbel te lezen, om te bidden. Dat hij, ook al was hij moe... Van twee tot vier in de nacht was het enige rustige momentje dat het kon. En dat hij dan de volgende dag waarschijnlijk heel moe zou zijn en ergens wel een middagdutje moeten doen. Dat nam hij dan allemaal voor lief. Als hij maar de Bijbel even kon lezen. Nou, En ik, en ik spaar van dit soort citaten over mensen die in bizarre omstandigheden tijd nemen om Bijbel te lezen en te bidden. En daar wil ik het ook vandaag samen over hebben. Over de Bijbel lezen... Worstelend en ook blij. Worstelend en blij de Bijbel lezen. En uh, dat zou ik willen doen in een paar stapjes. Wat levert Bijbel lezen jou op? Worstelen met de Bijbel, discipline en blij de Bijbel lezen. En misschien zit je hier als vervent volgeling van Jezus, misschien als nog niet volgeling van Jezus of als geïnteresseerde zoeker. Hoe dan ook, ik denk dat je hier vandaag iets aan kunt hebben. Want bijbellezen doen ook mensen die niet Jezus volgen. Een goede vriend van mij, die woont een paar huizen verderop in mijn straat, die, ja, die is op wereldreis geweest en bedacht op een gegeven moment op wereldreis, ik ga de Bijbel lezen. Dus bijbellezen doen ook mensen die Jezus niet per se volgen. Nou, we gaan met elkaar kijken naar deze dingen aan de hand van een stuk uit de Bijbel, Psalm 1. Want in de Bijbel zelf wordt reclame gemaakt voor de Bijbel. En voor regelmatig Bijbel lezen. En we gaan nu naar zo'n zo reclameblok toe, zou u kunnen zeggen. Ja, daar is die. Reclameblok Psalm 1. Onder de Bijbel. Onder de banken, daar liggen allemaal Bijbels. Ik nodig je uit, pak er eentje bij. Als je ongeveer het midden openslaat, dan kom je meestal bij de psalmen terecht. En uh, dan gaan we naar de allereerste van de psalmen: Bijbelboek, psalmen. En dan hoofdstuk 1. Oké, okay. uh, in deze Bijbel onder de bank is het bladzijde 783. Bladzijde 783. In de Bijbels onder de banken. Oké, okay, daar gaat hij. Welzalig de man. Of je kunt ook zeggen gelukkig de man of gezegend de man. Of vrouw Die niet wandelt in de raad van goddeloze mensen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet op de zetel, op de stoel van de spotters zit. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. In de woorden van God. En die zijn wet dag en nacht overdenkt. Die dag en nacht mediteert zou je kunnen lezen. Want hij zal zijn als een boom... geplant aan waterbeken... die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet... zal goed lukken. Maar... zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als kaf... dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet... staan in het gericht... En de zondaars blijven niet staan in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Oké, okay, dit is het bijbelgedeelte waar we vandaag met elkaar naar zullen kijken. En dan aan de hand van die vier stapjes. De eerste. Wat levert dagelijks bijbellezen mij op? Nou... We lezen hier in de versen 3 en 4 dat het je oplevert dat je dan wordt als een boom die aan het water staat. Je hebt ook bomen die niet in de buurt van het water staan. Een boom in de buurt van het water die heeft permanent uh, vloeistof. Die heeft permanent water wat de boom tot zich kan nemen. Dat betekent dat je dan dus nooit droog staat. Als er een tijdje geen regen valt, heeft die boom nog steeds uh, vocht. Waarom? Omdat hij aan de waterstromen staat. Op, op het moment als je je bezighoudt met het verdiepen in dat boek, vreugde vinden in de woorden van God, de, weg, de wet van de Heer, en zijn wet dag en nacht overdenken, dan word je stabiel, kun je zeggen. Het betekent niet dat je dan nooit problemen hebt. Want uh, hij draagt vreugd op zijn tijd. Dat betekent... Zo'n boom gaat ook door seizoenen heen. Maar op zijn tijd, als het weer tijd is om vrucht te dragen, zullen er weer vruchten komen. Dat kan dus betekenen, dat als je zo'n boom bent, en het is winter, dat je denkt, in wat voor seizoen van mijn leven zit ik nou? Bestaat God nog wel? Is hij er nog wel? Het gaat zo moeizaam. Maar dan mag je weten, in die winter gebeuren er allerlei dingen in die boom. Die boom is zich namelijk aan het voorbereiden op de lente. Aan de buitenkant zie je dat allemaal niet in de winter, maar er gebeurt wel degelijk van alles. Die voedingsstoffen worden wel degelijk uit het woord van God getrokken. Uit dat water eh, gehaald. Dus het maakt je stabiel. Als er dan dingen in je omgeving moeizaam zijn, lig je niet meteen om. Maar je hebt wortels. Die wortels staan stevig... En je ligt niet gelijk om. Je omstandigheden beïnvloeden je wel, maar je blijft stevig staan als boom. Dus stabiliteit, dat levert het je op in je leven. Verder ook niet een onaardige belofte. Alles wat je zal ondernemen, lukt. En we lezen ook dat het ook mogelijk is om ook echt vreugde te vinden wanneer je de Bijbel leest. Dat is ook niet onaardig. Als je blij wil worden, ga dan de Bijbel lezen. Zo lezen we hier. Je wordt gezegend. Ik zou er nog eentje aan willen toevoegen die je niet hier zo uit kunt halen, maar daar kom ik straks nog op terug. En dat is, wanneer je de Bijbel leest, loop je contact, loop je de kans om contact te krijgen met God. Je loopt de kans om God te ontmoeten. Want de wet van God, zoals hij wel wordt genoemd, maar hij wordt ook wel genoemd uh, het woord van God. Ja, dus de Bijbel zelf, die wordt soms genoemd de wet van God. Soms dan wordt het genoemd wat de profeten zeiden. Andere keer worden genoemd de woorden van God. Nou, het woord van God is niet alleen maar een boek. Nee, het is ook een persoon. En ik sprak hier afgelopen week met iemand over. En uh, die gelooft echt niet in God. Uh, of misschien een beetje, maar in ieder geval, nou ja, ik had het er met haar over. En toen op een gegeven moment, toen hadden we het over een bepaald onderwerp ingewikkeld onderwerp. En toen zei ik, ja, maar ik geloof dit en dit. Zegt ze, dat kan toch niet? Jij bent toch ook gewoon van deze tijd? Je kan toch niet een boek van 2000 jaar geleden leidend laten zijn voor jouw leven? Je kunt toch niet dingen uit zo'n oud boek, dat je daar je hele leven op gaat inrichten? Doe je dat echt? Zij kon het zich niet voorstellen. Maar het bijzondere van dit boek, dit is niet zoals elk ander boek, dit is namelijk ook een persoon. We lezen in het mijn boek Johannes, hoofdstuk 1 en dan het 14e vers. Dan lezen we, het woord van God is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn schoonheid mogen zien. De schoonheid als van de enige geboren zoon van God. Het woord is een persoon, het woord is Jezus. Dus wanneer je dit boek leest, kun je Jezus ontmoeten. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste wat je hiermee kunt met dit boek. Namelijk God zelf ontmoeten. Jezus ontmoeten. En daarom ben ik hier super enthousiast over. Maar het is ook mogelijk om de Bijbel te lezen zonder dat je Jezus ontmoet. Dat is mogelijk als je een volgeling van Jezus bent. En dat is ook mogelijk als je Jezus niet volgt. Maar er is wel iets wat helpt in het ontmoeten van Jezus wanneer je de Bijbel aan het lezen bent. En dat is worstelen met de Bijbel. Als je gaat worstelen met de Bijbel... dan is het mogelijk om Jezus sneller te ontmoeten in die worsteling... dan dat je denkt bij lastige dingen in de Bijbel... dat laat ik maar even, of ik stop überhaupt met de Bijbel lezen. Want dat is ook in deze tijd best wel een dingetje. Kun je de hele Bijbel als gezaghebbend boek... Aanvaarden van kaft tot kaft, zoals dat wel wordt gezegd? Moet je alles hierin serieus nemen? Elk vers? Is elk vers door de Heilige Geest geïnspireerd? Hebben de Bijbelschrijvers allemaal, toen ze schreven, inspiratie van de Heilige Geest gekregen? Is dat echt zo? En in deze tijd is dat, staat dat heel erg onder druk. Omdat in deze tijd allerlei dingen om ons heen veranderen. Maar dat boek dat, dat blijft steeds maar hetzelfde. En dan kan dat onder druk komen te staan, ook in jouw leven, ook in mijn leven. Maar nu is het zo, dat als je op een gegeven moment dingen uit die Bijbel maar eruit haalt, die jij niet zo prettig vindt. Bijvoorbeeld, uh, waar in deze tijd veel over te doen is, is homoseksualiteit. Daar komt ook in die volgende serie ook een toespraak over. Dat is, uh, heb je naaste lief, heb de homo lief. Nou, over homoseksualiteit staan er ook dingen in de Bijbel. En die zijn echt, als je dat vergelijkt met wat 99% van de Amsterdammers gelooft... is dat echt absurd wat er in de Bijbel staat. In de ogen van die mensen. Nou, zo kan het onder druk komen zijn. En op, op een gegeven moment kan je denken van... nou, die Bijbel, ja, je moet niet alles serieus nemen hoor, wat erin staat. En dan kan je het een beetje gaan relativeren. Het probleem van de Bijbel relativeren... en het probleem van, nou, dat stukje uit de Bijbel even niet hoor... of dat niet, het probleem daarvan is dat God dan dus niet meer de mogelijkheid heeft om jou te corrigeren. Want de lastige dingen, die laat jij weg. En het probleem daarvan is ook dus dat je dan dus een oppervlakkige relatie hebt... met de auteur van dat boek. Want, ik weet niet hoe het is, maar bij jou... maar als je vriendschap hebt, of als je relatie hebt met je ouders... of als je een partner hebt... als degene met wie jij spreekt, als die niet lastige dingen tegen jou mag zeggen... omdat je die niet wil horen... Dan blijft je relatie oppervlakkig. Dan heb je ook eigenlijk niet echt een echte liefdevolle relatie. Want in een echte liefdevolle relatie durf je ook lastige dingen tegen elkaar te zeggen. Moet je al die lastige dingen dan aannemen? Ja? Moet je dan die hele wet van de Heer uh, alleen maar ja en amen zeggen? Nee, dat hoeft niet. Je moet juist gaan worstelen. Je moet juist actief met die moeilijke teksten naar God toe gaan. Dus je kan drie dingen doen. Of... Je legt ze allemaal naast je neer. Moeilijke teksten. Of je gaat ermee worstelen. En daar moedig ik je van harte voor aan. Of wat ook nog kan, is dat je alleen maar ja en amen zegt. Maar dan komt het ook niet heel diep in je hart terecht, waarschijnlijk. Dus ga juist met die moeilijke teksten ook aan de slag. Er was een theoloog, een Bijbelleraar, die zei het als volgt: Martin Boeber heet hij. Als je de Bijbel niet volledig accepteert dan kun je hem wel lezen, maar je zult hem niet horen. Er is nog een probleem als we de Bijbel niet accepteren. Stel je voor dat je in de put zit als volgeling van Jezus. En je leest in de Bijbel een prachtige bemoediging. Die bemoediging heeft dan ook minder waarde voor jou. Want waarom zou die tekst nu wel echt waar zijn? Stel je voor dat je leest in de Bijbel dat God je aanvaardt, hoe na je je ook voelt en dat God de grote bemoediger is. En je kan wel een bemoediging gebruiken. Waarom is die tekst dan op dat moment nog wel echt waarheid voor jou? Dan zul je merken dat het je minder raakt ook. Dus het is eigenlijk zonde om niet de hele Bijbel serieus te nemen. Ik ken een volgeling van Jezus, dat is een vriend van me, en die zei op een gegeven moment, ik ben eigenlijk een beetje gestopt met Bijbellezen. Zoveel dingen vind ik lastig, dat ik het even heb weggelegd. En ik zag hem langzaamaan verder te komen staan van Jezus. Hij ging langzaamaan steeds minder naar de kerk. Langzaamaan leefde het minder voor hem. En op een gegeven moment was er een moment van verandering in zijn leven. En zei hij, oké, okay, ik heb besloten, ook al zijn er hele lastige dingen in de Bijbel. Ik wil de hele Bijbel aannemen als het woord van God. Dat God door elk vers van de Bijbel tot mij kan spreken. En vanaf dat moment ging hij weer de Bijbel lezen. En begon God ook echt tot hem te spreken door die Bijbel heen. Dus lees hem, worstel ermee, zeg niet alleen maar ja en amen, maar ga ermee aan de slag. Dan het volgende punt. Discipline in dagelijks Bijbel lezen. Ja, discipline is niet zo'n populair woord... Maar hoe kom ik daarbij? Nou, vers 2 die vreugde vindt in het lezen van de Bijbel en dag en nacht dat overdenkt. Nou, als je elke dag de Bijbel wil overdenken, dan is het goed om ook de Bijbel elke dag te lezen. En dit is niet de enige vers waar dat staat dat het elke dag goed is om te doen. Er zijn nog wel meer versen hiervan in de Bijbel. Maar daar heb je wel iets van discipline voor nodig. En discipline dat is pittig. Ik zal nooit meer vergeten um, dat ik zelf op een gegeven moment op een punt was gekomen... dat ik zei eigenlijk tegen de Heer God, ik zei Heere God, ik merk niet zoveel van u. Ik heb van huis uit meegekregen dat u er bent, maar ik merk er eigenlijk niet zoveel van. Ik ga denk ik voorlopig even een time-out doen met u. En toen was er iemand en die zei tegen me, ja, doe het nog niet. Geef God nog een kans. Ga eens een keertje 30 dagen... De Bijbel lezen, elke dag een hoofdstukje. En stel dan gewoon een paar vragen aan die tekst: wat zegt God? Uh, of wat zegt God dit? Wat zegt God? Wat zegt dit stukje tekst over God? Wat zegt dit stukje tekst over de mens? En wat kun je hier praktisch mee? En in die 30 dagen, want die kans heb ik aangegrepen, in die 30 dagen waren er zeker wel 20 dagen bij dat de woorden van de Bijbel echt levend werden. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. Het is levend. Nou, in die dertig dagen heb ik zeker twintig dagen gehad dat het echt levend werd. Dat ik aan het lezen was, dat ik dacht, wauw. En ik kan je vertellen, na die dertig dagen ben ik daar nooit meer mee gestopt. Maar, er is wel een stukje discipline voor nodig. En over discipline kwam ik ook een mooi stukje tegen. En dat wil ik gewoon even voorlezen. Over discipline. Het is van een docent van mij aan de universiteit, toen ik leerde voor pastor. Toen zei die docent, die heeft het opgeschreven in zijn boek. Hij zegt dit: Geen discipelschap, dus niet Jezus volgen, zonder discipline. In de derde eeuw was er een Egyptische monnik, Pagomius. En die monnik ontdekte dat discipelschap zonder discipline. Nergens toeleid. Na de bekering van Pagomius tot het christendom besluit hij zich als kluisenaar terug te trekken in de woestijn. Daar ontvangt hij een aantal jonge mannen die ingewijd willen worden in het monastieke leven, in het leven met God in een klooster. Hij vraagt aan die jonge mannen om bij hem te komen wonen, zodat ze ongedwongen aan deze bijzondere manier van leven kunnen proeven. Pagomius denkt dat ze vanuit zichzelf wel de discipline zullen oppakken. Dat gebeurt echter niet. Integendeel, de mannen laten hem al het zware werk doen en groeien totaal niet in het monastieke leven. Pagomius gaat er echter uit dat blijvende nederigheid van zijn kant hen op den duur zal meezuigen naar een andere manier van leven. Maar na een paar jaar moet hij toch constateren dat dit absoluut niet gebeurt. Zijn gasten zijn hem zelfs gaan minachten. Dat brengt hem ertoe toe een aantal spelregels voor het samenleven in te stellen. En zo schept hij de eerste kloosterorde. Dit georganiseerde bestaan zou het begin zijn van de stormachtige groei van het monastieke leven. En dan zegt mijn docent, ik vind dit een uiterst leerzame ervaring. Pagomius ontdekt door schade en schande dat zijn softe aanpak niet werkt. Er moeten duidelijke regels komen om de gemeenschap echt op gang te krijgen. De woorden discipel en discipline zijn etymologisch gezien nauw aan elkaar verwant. En dat zet ons direct op het spoor van een belangrijk element in discipelschap. En dat is discipline en regelmaat. Dus het woord discipline en discipelschap hebben dezelfde bron waar het woord vandaan komt. Die hebben veel met elkaar te maken. En, maar weet je wat het grote nadeel is van discipline? Het nadeel daarvan is dat het op een gegeven moment een moeten kan worden. En dan wordt het een wet, dan wordt het een nieuwe regel die we hebben bedacht. En als je je daaraan houdt, dan ben je een goede volgeling van Jezus. Als je daar niet aan houdt, ben je geen goede volgeling. En dan kan ook wetties worden, oh ik moet vandaag weer lezen. Hoe moet je daarmee omgaan? Met dat moeten van discipline. Ik denk dat je zou kunnen zeggen, je kunt de Bijbel lezen vanuit discipline. Maar je kunt de Bijbel ook lezen vanuit liefde voor God. En in de liefde is het heel simpel, liefde voel je niet altijd. Soms ben je heel enthousiast over God en op andere momenten helemaal niet. En op die enthousiaste momenten kun je wel zeggen, God, ik ben enthousiast en ik weet dat dit goed voor me is. En daarom wil ik nu elke dag Bijbel gaan lezen. Zo is het volgens mij ook in een huwelijk tussen man en vrouw. Wanneer een man en een vrouw gaan trouwen, dan beloven ze elkaar trouw. Dat betekent zoiets als wanneer we even op elkaar zijn uitgekeken of wanneer even die liefde niet meer zo supervurig is als op onze trouwdag, dan blijf ik jou trouw. Dan vertrek ik niet meteen, nee, dan ga ik gewoon door met moeite doen om die liefde weer te laten vlammen. Dat is trouw. Trouw betekent je inzetten voor de liefde. Dus de basis van een huwelijk is niet de liefde, nee, de basis van een huwelijk is trouw. Is, ik zal altijd voor jou blijven gaan, zodat die liefde weer zal bloeien in dat huwelijk. Dat is trouw, dat is discipline zou je kunnen zeggen. Dus is discipline goed? Ja, is het nodig? Ja, maar kijk steeds weer opnieuw, waarom doe ik dit ook alweer? Oh ja, ik deed dit omdat ik toen enthousiast was over God. Ben ik nu nog steeds enthousiast over God? Oké, okay, ja, nou, ik ga door met deze discipline. Ik ga door met deze regelmatig, ook al heb ik vandaag totaal geen zin. laatste punt, nu wordt het weer wat leuker. Nu gaan we naar het gele gezichtje. Blij dagelijks de Bijbel lezen. Kan dat? Nou, ik heb net eigenlijk al gezegd in het vorige punt. Volgens mij zal je niet altijd blij zijn als je aan het Bijbel lezen bent. Je zult niet altijd hebben wat die psalmist heeft. Deze schrijver van Psalm 1, die zegt dus dat hij vreugde vindt in het lezen van die woorden van God. Hij is er echt blij mee. Dag en nacht. Daarover mediteren. Wat heeft die Psalm psalmschrijver wat wij niet hebben? Waarom is het bij ons niet altijd leuk? Ik vind persoonlijk ook bijbellezen niet altijd leuk. Ik denk dat je kan zeggen, dat zien we ook in de Bijbel duidelijk, niemand zoekt God. Dat lees je meerdere keren in de Bijbel, van nature zijn wij niet op zoek naar God. Het zal waarschijnlijk bijna nooit voorkomen in jouw leven dat je denkt, ik heb nu nog een kwartiertje ik ga nog even Bijbel lezen. Of dat je zegt, nou, vandaag een hele vrije dag, wat zou ik vandaag eens doen? Nou, lekker even een paar uur iets Bijbel lezen. Van nature doen wij dat meestal niet. Misschien zijn er hier wel mensen die het wel eens doen hoor, maar over het algemeen zal dat uitzonderlijk zijn. Wanneer wij in de Bijbel gaan lezen, zullen we dit ook dus ontdekken, dat wij van nature God niet zoeken. Dus Bijbel lezen is ook in die zin niet alleen maar leuk. Je hoort in de Bijbel niet alleen maar leuke dingen. Je hoort bijvoorbeeld dat je God dus niet zoekt van nature. Dat is niet iets om per se heel blij over te zijn. Toen zat, toen zat ik te denken. Stel je voor dat je probeert om elke dag een kwartiertje Bijbel te lezen. En te bidden. Te mediteren op die woorden. Dan had ik één kwartiertje. Dat is ongeveer... Als je een dag hebt van 24 uur. Dan heb je acht uur bij ongeveer aan het slapen. Sommigen nog iets meer. Meestal iets minder. Uh, dan heb je nog zo'n drie uur om te eten. Uh, Sommigen ook iets meer. De mensen uit andere culturen meestal iets meer. De mensen die uh, in Nederland zijn uh, opgegroeid... die gaan vaak voor de snelle maaltijden. Daar zijn Nederlanders volgens mij goed in. Dus dan heb je misschien anderhalf uur eten. Maar oké, okay, laten we even zeggen drie uur. Drie uur eten, heb je 24, 16, heb je 13 uur over. Wie, is, wie kan er heel goed rekenen... Hoeveel procent is één kwartier van 13 uur? Wow. Ietje, wil jij even staan zodat iedereen kan zien dat jij een rekenwonde bent? Dank je wel, Ietje. Ja, 2% van je dag kun je dan investeren in degene die jou heeft gemaakt. In de bron van leven. In de Hemelse Vader. 2% van je dag. En toch lukt dat ons vaak niet. Met andere woorden, wij ontdekken in de Bijbel, er is iets mis met onze natuur. Hij heeft ons gemaakt, hij wil contact met ons, maar wij willen geen contact met Hem. Ook niet 2% van onze dag willen we dat eigenlijk niet. 2% is echt heel weinig. Het is zelfs nog iets minder dan 2%. Klopt dat ietsje? Klopt dat dat eigenlijk ongeveer 1, nog wat is? Iets minder dan 2, ja. Dus iets minder dan twee, dat lukt ons vaak niet. Dus onze relatie met God is verstoord. Maar God heeft die relatie goed gemaakt. Dat hebben we gevierd met kerst. God verzoent ons. Een prachtige tekst hierover. God heeft ons door Christus met zich verzoend. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen, niet aangerekend. Als wij tegen God zeggen, "Heer God, ik zoek u niet of je laat het merken door je daden, dan zegt God niet, oké, okay, dan hoef ik jou ook niet meer. Nee, dan zegt God, ik blijf jou wel zoeken. Als jij tegen God zegt, uw woorden, ja, eigenlijk heb ik daar niet zoveel interesse in, dan toch wil God tot jou blijven spreken. Dus je zegt, Bijbel lezen, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Hij blijft voor jou gaan. Waarom? Hij heeft zichzelf verzoend door Christus. Ja, hij blijft voor jou gaan. Dus ook als je dan die discipline hebt ontwikkeld en je leest een paar keer niet de Bijbel. zo so be it. Ga er niet om. Oh, nee, relax. Maar ik zou wel proberen, pak die regelmaat weer op als het eens een keertje erbij inschiet. Dus hij blijft voor jou gaan. En iets nog over die verzoening door Christus. We lezen daarover volgens mij in vers 4. Zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Ja? Er was ook een moment in het leven van Jezus dat hij goddeloos werd. Dat hij los van God kwam te staan. Toen hij zei, vader waarom heeft u mij verlaten? Toen werd Jezus verwaaid als kaf wat de wind wegblaast. Toen hij stierf aan het kruis. Toen hij zijn leven gaf... Voor jou en voor mij. Om ons te verzoenen met de Vader. En ook om iets in ons hart zo te gaan doen... dat wij op een gegeven moment enthousiast worden over de Bijbel. Want ik kan je vertellen, ik word echt heel enthousiast over de Bijbel. Dat moment dat ik 30 dagen ben begonnen met lezen... en daar nooit meer mee ben gestopt... dat is nu zo'n 12, 13 jaar geleden... Voor mij is het niet meer discipline of ik moet. Voor mij is het nu echt, ik weet hoe fijn het is. Ik weet dat ik al honderden keren heb gehad dat ik de Bijbel las. Dat ik op een gegeven moment dacht, yes. Ik word hier zo enthousiast van. Hier wil ik voor leven. Hier wil ik mijn leven voor geven. Ik wil mijn leven investeren in het Koninkrijk van God. En Dat is het mooie van de Bijbel. Je leest niet alleen over de moeite tussen God en mens. Maar ook over Jezus. Jezus die is verwaaid als kaf. Jezus die is gestorven. Jezus die van God los is geweest, tijdelijk om ons nooit meer los van God te hoeven laten zijn. Ook niet na dit leven meer. En dan kun je heel enthousiast worden over God. En dan kun je bijvoorbeeld deze tekst vanuit je hart zeggen tegen God. Deze tekst zegt al een paar jaar elke dag. Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Je hele wezen jubelt om mijn God. Want hij deed mij het kleed van bevrijding aan. En hij heeft een mantel van gerechtigheid bij mij omgedaan. Dat gaat weer over Jezus. Dan kan je echt enthousiast worden. En als ik dit soms niet voel, dan zeg ik het nog een paar keer tot ik weer iets in mijn hart voel. Want ik wil niet alleen maar met mijn hoofd God lief hebben, maar ook met mijn hart en met mijn ziel. Maar dan kun je dus enthousiast worden, ook over het lezen van de Bijbel. Goed, mijn uitdaging voor jou is voor dit nieuwe jaar om de Bijbel te gaan lezen. Je voelt het misschien al aankomen. Ga de Bijbel lezen. Wil je een goed jaar? Wil je een stabiel jaar? Een jaar waarin dingen lukken? Wil je een jaar waarin je blijdschap vindt? Ga het doen. En ik weet van sommigen hier dat ze dit al lang doen, elke dag. Ik kan me ook voorstellen dat je hier zit als volgeling van Jezus... en je denkt, lang geleden dat ik dat probeerde. Probeer het weer eens. Of misschien zit je wel en je zegt, ja, ik ben nog geen volgeling van Jezus, maar nou, waarom niet eens een keertje de Bijbel lezen? Ik hoop dat je het wilt doen. En je kan misschien ook zeggen tegen God, Heere God, ik moet echt erkennen dat ik u zo vaak niet zoek. Ik herken me daar wel in. Maar Heer, vergeef mij... Ik weet dat Jezus voor mij is verwaaid als kaf. Ik weet dat hij tijdelijk van u los is geweest totaal. Uw zoon. Zodat ik voor altijd in verbinding met u kan blijven staan. Ook als ik niet de Bijbel lees. Blijf ik in verbinding met u staan. Dank u wel daarvoor. We gaan met elkaar afronden. En... Um, ik heb een hele leuke verwerking bedacht. Tenminste, ik vond het zelf leuk. Uh, mag ik de muzikant alvast uitnodigen om uh, naar voren te komen? En we hebben zo een moment van reflectie. Een moment van tot jezelf komen. Waarop je kan nadenken over de vraag, wat zegt... Ja, dat is zo. Wat zegt God vandaag tegen jou en wat ga je ermee doen? Die twee vragen. Daar kun je over nadenken. En misschien zeg jij wel van nou, ik wil wel 30 dagen eens uitproberen. Of misschien zeg jij wel, ik wil wel een hele jaar uitproberen. Bijbel lezen. Wat je ook bedenkt. Neem gewoon even de tijd voor jezelf. Om te kijken van hey, wat is er in mijn hart en wat wil ik hiermee. Nou, en wat je dan straks mag doen, dat is heel leuk. En ook heel spannend. Ik ga dan straks... Even weghalen. Dan doe ik hem zo. En dan leg ik zo de Bijbel hier neer. Moet je opletten. Ken je koning Alexander vast wel? Toen hij koning werd, toen moest hij een eet afleggen. Wie weet wat koning Alexander zei toen? Wat zei hij? Ietje? Ietje? In één keer goed, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nou, in Amerika doen ze dat ook in de rechtszaal. Hè, dat ze soms hun handen op die Bijbel leggen en dan zeggen ze iets van ik zal eerlijk spreken. Nou, die twee, die Nederlandse en die Amerikaanse versie heb ik een beetje gecombineerd. En dat betekent dat je dit bijvoorbeeld zou kunnen zeggen. Heer, help mij om in 2016 dagelijks de Bijbel te lezen en maakt u het vol inspiratie. En dan met je hand op de Bijbel. Dat je zegt, Heer God, ik kan het van mezelf niet. Dat weet ik al, want ik zoek u heel vaak niet. Maar ik wil het wel proberen. Niet omdat het moet, maar alleen als je dat wil. Ja, als er niemand is vandaag die dit gaat doen, ook oh best. Maar als er mensen zijn die zeggen, nou, deze mogelijkheid wil ik aanpakken. Om Bijbel te gaan lezen in 2016. Dan kan je dat doen. Dan kan je straks naar voren lopen. Ik ga het nu alvast even doen voor het nieuwe jaar. Heer, help mij om in 2016 dagelijks de Bijbel te lezen. En maakt u het vol inspiratie. Amen. En dan kan je weer gaan zitten als je dat hebt gedaan. En als je zegt, hé, hey, ik vind het fijn als ik dat heb gedaan. Dat er kort nog voor me wordt gebeden om hulp daarbij. Dan wil ik graag nog een moment voor je bidden. Maar als het allemaal niet hoeft, ook prima, ga je weer meteen lekker zitten. Ja voel je vrij als je blijft zitten uh, is het prima als je het wel doet ook prima maar als het jou helpt doe het oké okay. ik hou nu even mijn mond en dan zal ik uh, zo wel weer iets zeggen als we naar voren komen mogen uh, als je iets met die bijbel nog wil gaan doen.